1 uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. De Europese Commissie eist dat Rusland het verbod op de invoer van groenten uit EU-landen opheft. De afgelopen ochtend noemde Eurocommissaris Dalli van Volksgezondheid het importverbod al buiten proportie. In een brief van de Russische regering schrijft hij dat uit testresultaten van Spanje en Duitsland... blijkt dat de komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. En ook schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland. In de Amerikaanse staat Arizona zijn bij schietpartijen zeker vijf doden gevallen. Onder hen is een man van 73, die volgens de politie vermoedelijk vier mensen heeft doodgeschoten en daarna zichzelf. Eén dode viel in de stad Yuma, de andere bij schietpartijen in de omgeving van de stad. Een van de slachtoffers is een advocaat, zegt de politie in Arizona. Bij de schietpartij viel één gewonde. De politie heeft nog geen idee wat het motief was van de schutter. In Johannesburg is Albertina Sisulu overleden. een van de vrouwelijke boegbeelden van de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Ze speelde een belangrijke rol in de vrouwenbond van het Afrikaans Nationaal Congres. Albertina was getrouwd met Walter Sisulu, een vooraanstaande strijder tegen apartheid... die bijna 25 jaar met Nelson Mandela op Robben-eiland doorbracht. Albertina Sisulu was 92 jaar. Bij een raffinaderij in Wales heeft na een explosie een grote brand geboet... Ambulance-medewerkers zeggen dat er bij die brand slachtoffers zijn gevallen... maar dat kan eigenaar Chevron niet bevestigen. Op dit moment wordt nagegaan hoeveel mensen er op het moment van de explosie aan het werk waren... en of die allemaal terecht zijn. De woedde op het terrein van de Pembroke-raffinaderij in het westen van Wales. Over de oorzaak is nog niets te zeggen. En dan het weer. Het is vannacht helder en droog. Morgen overdag en ook zaterdag is het zonnig en warm... met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Maar vanaf zondag neemt de kans op weer wat toe. Mogelijk met onweer. Dit was het Nationaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En we zijn zo goed in bloemen. Niet alleen in het exporteren natuurlijk, maar ook in het veredelen en het telen. En misschien ook wel in het geven van boeketten. Dus kom op met die verhalen over wanneer u iemand echt heel erg bijzonder en blij verrast heeft met een bijzonder boeket. Bij welke gelegenheid? Wat was het verhaal erachter? Waarom was het nodig? Er moeten talloze redenen zijn waarom je een boeket geeft of waarom je blij was om het te ontvangen. Bel met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. U kunt natuurlijk ook twitteren. Uh, en als je dan een hashtag Kazeluna erbij zet... dan kan ik het zelfs lezen. Of e-mailen naar kazeluna ncrvnl Ik noem nog één keer het nummer. 0800-1121. Ik heb even zitten speuren naar gedichten over bloemen. Nou, die zijn er in overvloed natuurlijk. Dichters houden ook van bloemen. Um. Laat ik maar eens eentje, met, eentje beginnen. Eentje van Toon Tellegen, die vond ik heel leuk. Een bloem. Als ik een bloem was, zou ik dan nu bloeien? Of zou ik een bijzondere bloem zijn? Een onvoorstelbare bloem. Een bloem die niet kan kiezen tussen bloeien en niet bloeien. En die over de rand van een vaas vooroverleunt... om te zien of zijn afgrond een bodem heeft? Of zou ik alleen maar kunnen bloeien? Moeten bloeien. Rood en gedachteloos. Op een ongerepte schoorsteenmandel. Ergens tussen schaamte en geluk. En als ik een bloem was... zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken? Nu nog niet? Wake up. Nou ja, dat hoeft niet echt, hoor, op dit moment. Maar het is in ieder geval het nummer van Hoover Phonic. Goed, verhalen over euh, bloemen. Maar trouwens, u mag ook vertellen waarom u welke bloem mooi vindt... of de mooiste bloem vindt. Het verkoopt prima. 0800-1121. John, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Thanks. Hallo. Ben jij een bloemenliefhebber? Uh, ja, zeker. Ja, ik ik rijd zelf in de bloemen. Dus dat. Uh, dat ja, je, je rijdt in de bloemen, noem je dat zo? Ja, met een vrachtauto zeg maar. Ja. En, en wat voor bloemen rijden dan van waar naar waar? Um, ja, van allerlei soorten bloemen zo ja Veel rozen in ieder geval. Veel rozen, ja. En dan uh, heel, veel naar, uh, ja, heel veel naar Duitsland. Ja. Nog het steeds? Verhaal, ja, ja, ja. Het verhaal net wat je hiervoor had, zeg maar voor de uur. Ja. Dat uh, vond ik thuis een heel leuk gesprek. Ja. Maar uh, ja, dat klopt inderdaad wel dat als daar wat fout gaat. Dat dan, ja, dat is gewoon een je wat er dan gebeurt. Ja, ja. Ook het vervoerraad krijgt dan een geweldige, uh, ja, geweldige deuk. Ja, ben je, je daar nu niet voortdurend bang voor? Je hebt ook een schakeltje in die keten. Ben je daar dan niet voortdurend bang voor dat er iets gebeurt? Nou, ja, nu, dat, nu met die, uh, met die bacterie. Ja. Ik heb uh, eigenlijk heel lang in de groente gezeten ook. Ja. Op een auto. En ik denk nu dat waar ik geleden heb bij dat bedrijf. Ja, dat daar nu gewoon. Uh, zo in mijn werk is, dat, ja, dan zit je gewoon thuis natuurlijk. Want, ja. ik bedoel, uh, dat, dat, dat werkt gewoon allemaal door. Ja, en bij de bloemen zou dat dus ook kunnen gebeuren, denk je soms. Ja, dat, ja, dat, ja als dat zo zou zijn, ja, dan, dan gaat het vervoer ook. Uh, ja, en wat moet dus, je daar dan aan doen? Ja, ja dat kun je gewoon maar nooit voorkomen. Ja, je moet voor meerdere opdrachtgevers rijden. Maar ja, natuurlijk. Dat je ook in een andere sector rijdt. Maar als je alleen maar in het koelgroer zit en je zit in die sector... Ja, dan ja. Uh, wordt het moeilijk, denk ik. Ja. Ik verbaas dus. me, want ik, ik kom wel eens in, het, uh, in de buurt van Naaldwijk... Omdat, al is het maar omdat mijn ja. dochtertje daar moet voetballen... hoe ongelooflijk groot die wereld van de veiling... en de vrachtauto's en de en die industrie ja. is. Dat heb je geen idee van. Dat is op een steenborp nee. afstand van waar je woont. Maar dat is een, een complexe wereld. Ja, dat ja. En groot. Ja, is heel erg groot. Ja, dat is ja, heel immens. Ja, klopt ja. Maar, uh, mijn verhaal over bloemen. Ja. Ik geef ieder jaar mijn dochter al vanaf de geboorte. Uh, een bos rozen. Dat begon natuurlijk met één roos. En dan <laughs> ieder jaar erbij een roos erbij. Echt waar? <laughs> ja. En ze is bijna tegelijkertijd met mijn vrouw. Hmm. Ze zit er zitten twee dagen tussen, dus ze staan bij ons in, uh, in maart. Ze zaten dan zeg maar. Uh, ja, nu ze is inmiddels 17. En mijn vrouw is 45, dus dat zijn ja, twee grote bossen bloemen. Inmiddels zijn het twee hele grote bossen die er dan. staan. Uh, dat zeggen? Wat, ge wat geeft je, je vrouw ook het aantal rozen dat haar leeftijd is? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Wat een. Wat een... Ja. En uh, dan krijg je altijd wel een hele leuke reactie op. En zeker, uh, zeker de bloemen van mijn dochter. Dat, uh, dan hoor je nog wel eens van, oh, krijg je niet nog steeds rozen van je, van je vader? <laughs> en uh, ja, dat is gewoon ieder jaar weer. Uh, kijk, toen ze heel erg klein was. Had uh, ze dat natuurlijk niet in de gaten, maar ja. toen ze een jaar of uh, zes, zeven, acht, werd, ja, toen vond ze dat wel heel erg, uh, ja, heel erg leuk, natuurlijk. Hey, en waarom deed je dat? Waarom ben je dat gaan doen? Uh, ik vond het gewoon leuk. Ik bedoel, ja. ik heb één dochter. Ja. En, uh, ja, dat, dat is iets wat ik na mijn dochter. Dacht. Ja, dat, ja. Ik, ja, ik heb ook een zoon, en, ja, misschien is dat raar, maar ja, die geef je geen rozen voor z'n jaar. Wat, ge wat geef je die dan? Uh, erbij, erbij bedoel ik, meestal even natuurlijk... Een cadeau en bij ja. een dame geef je meestal bloemen erbij. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is eigenlijk raar, ja, want bij, ja, bij een man krijg je er eigenlijk nooit geen, geen bloemen. Nee, jammer hè? Uh, ja, als je erover nadenkt, wel eigenlijk ja. dan, want waarom eigenlijk niet? Moeten we gewoon mee beginnen morgen? Bloemen ja, krijgen bij. Ja, mis, ja, ja, misschien is het al een uh, goed idee aan. Ja. <laughs> dan kunnen we de branche nog een beetje helpen. Ja. En, en, en jouw dochter, heet ze ook Roos? Uh, nee, ze heet Anne. Maar ze zit ook wel in de bloemen. Ze, via school ze zitten, want dat was ook net weer zo'n leuk verhaal, met uh, Dorien. Van met Dorien. Ja. Uh, mijn dochter, die, die, is ook in, uh, ja, die zit ook in de bloemen, zeg maar. Die, die gaat er ook helemaal werken. Die doet ook allemaal dat, dat ja boeketten maken van en uh, via school. Dus dat, uh, die ook zo'n bloemenarrangeur, zoals het dan officieel heet. Ja, ja, ja maar ligt, die, die gaat er straks ook de wereld over en die zwermt dan uit en dan ben je er kwijt. Uh, <laughs> ja, toen ze dat net ook zei van... Uh, 200.000 euro even bij een oliescheik bloemen indienen. Eh, ja. Ja, uh, ja, dat zijn wel verhalen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is ook heel triest, natuurlijk. Hè, dat die kerels dat dan. Dat, ja. Die, ja, die dat dan wel mee pronken. Met, hè, die richten dan een paleis in voor, voor, voor de verjaardag van hun vrouw, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, de ja, volgende ja. dag uh, gaan ze er ook weer even vrolijk uit. Het is toch ook heel triest? Ja, dat het niet... is. Ja. Als je het zo bekijkt, wel, Ja. ja. Nou, zo... ja, maar heel kort leven beschoren bloemen. Ja. ja, soms kan je het nog korter maken. Ja. En, maar goed, wat grappig dat jou, jouw dochter. Dat komt natuurlijk omdat je er ieder jaar op haar verjaardag met één en steeds meer bloemen met rozen hebt uh, verblijd. Daarom gaat ze natuurlijk de bloemen in. Uh, het, nou, ja, het, zou, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik weet niet of het. Maar het is wel, uh, <laughs> Ja, ze heeft heel lang, we hebben heel lang alles gedroogd. Zeg maar. ja. uh, op een gegeven moment ging een hele grote. Ja, die bosje werd zo groot. En, maar ja, op een gegeven moment gaat het ook helemaal kapot. Dus ja. dat kon we uh, ja, niet meer goed houden. Dat snap ik. Ze dus heeft altijd die roze ook altijd op de slaapkamer gehad. Dus ja, mis, misschien zou het, uh, heeft het ermee te maken. Ja. Het zou zo gaan. Met... En um, is ze goed? Uh, ja, ze is erg goed. Ja, het zijn natuurlijk de woorden van de vader. Ja. Maar uh, op school uh, zijn ze heel erg tevreden en uh, ze werkt bij ons uh, deze stageadres. En uh, die was ook heel erg blij dat ze voor het tweede jaar ook weer nu daar ja, stage ja, loopt. Geweldig. En overigens nog één ding. Anne, is die zelf dat gebaar dat jij nog steeds maakt op, op haar verjaardag? Trouwens, je vrouw natuurlijk ook. Maar dat, is, dat betekent ook veel voor haar zelf? Ja, ze vindt, ja, vindt het heel, uh, heel erg leuk, want ze heeft verteld ook van want uh, de komende vriendin, ook op het jaar, mijn zoon, ja, eigenlijk niemand van de, de vrienden of zo, dat ze wel eens gewoon van, oh, ik krijg dat ook van mijn papa. Ja, nee. Dus, dus dat, dat is eigenlijk niet, ja, het is niet echt gebruikelijk, maar ja. Ja, dat is dus ik geweldig. Heb... Ja. ja, dus, dus dat, ja, ik vond, ja, ze is er ook altijd blij mee. Dus. Ik vind het wel een heel goed idee. Misschien dat ik mijn dochter daar ook maar eens mee ga. Nou, ja, ik, probeer ik, het. het een idee keer. Ik, ben wel, ik loop al zeven jaar achter, maar vooruit. Ik heb nooit te laat aan Nooit, <laughs> Het is nooit te laat. John, dankjewel. je wel. reis nog, door de nacht. Is goed. Goeiedag. je wel. 0800 1121, dat is het uh, gratis telefoonnummer van Kaasioen. Dat blijft er tot twee uur en dan zitten we hier ook nog steeds. Willy, nacht. Dag, Lex. Hallo. Goedenavond. Hoi. Hi. Ja, ik heb ook nog een aardig verhaal. Ja. Ik, uh, mijn vrouw die beticht mij ervan dat ik haar nooit blonde geef. Oh. Doe, en... je, doe je dat ook niet? Nee, nee. Dat... Dat is één keer gebeurd, dat moet zeggen 20 jaar geleden, toen werd ze vijftig En toen heb ik zes bloemisten uit Assen opdracht gegeven om een boeket te bezorgen. En ik heb erbij gezegd, de eerste moet om 12 uur komen, uh, nummer B om vijf over twaalf. Uh, C om tien om, om, om over twaalf. En dat gebeurde allemaal keurig. Dus ik kreeg zes bloemen... Ach, Zes bloemstukken. Binnen een uur. Binnen een uur, zeg maar. Dus ja. nee. ze, ze was zeer verrast. Ze had, ja. ze had het ene bloemstuk pas ontvangen. En na een paar minuten ging de bel weer. Er kwam de volgende bloem Daar wil ik u toch even melden. Kreeg je er ja. u er niet vreselijk genoeg van? Nee, ze houdt van bloemen. Ja, ja nee, maar. <laughs> dat is ook een beetje om te pesten, natuurlijk. Je dat ja, denkt. Weet niet om het anders goed te maken na al die jaren. Ja ik zo zeggen? Ja. Uh, nee, ik kan uh, me voorstellen dat, dat, dat, dat je dan iedere keer naar de deur moet lopen en denkt: oké, okay, ja. dan heb je er nog één. Hoe lang gaat dit nog door? Waarom trouwens maar zes? Ik geef mijn bloemen, van vond ze helemaal niet erg. En ze vonden het een geweldige stunt en een geweldige verrassing. Waarom geef je, ben je daar daarna mee doorgegaan met bloemen geven of ben je er maar weer meteen voor de volgende twintig jaar mee opgehouden? Ze koopt de zelflevering. Ze koopt zelf. Ja. Ik, ik denk daar nooit aan. Ik ben een zo'n bloemenman. Waarom doe je dat niet? Ik weet het niet. Maar ik heb toen gedacht van uh, 20 jaar geleden. ik gaat mijn leven verbeteren. Dus dan gaat ze: hartstikke day in één keer. Oh, ja, al okay. maar zes keer. Okay. Ja. Goed. Je hebt het voor de rest van je leven kennelijk afgekocht. Ik vind het erg uh, geestig, Willy. Dank je wel ja, voor dit verhaal. Prettig uitzijden. Ja, ja, dag. Irene? Ja. Goeienacht. Goeienacht. Um, ja, dit is een, uh, nee, ik wou zeggen dat is een bloemennaam maar nee, nee dat is iets anders. Nee, Godin van de Vrede. Ja. ja. Maar uh, mijn okay. verhaal gaat over de... Toen mijn zoon voor het eerst naar de kleuterschool ging... had je de serie op de televisie van ja, zuster, nee, zuster. Ja. De eerste dag naar school is altijd iets bijzonders. Hij kwam terug en mijn moeder zat op hem te wachten. En hij kreeg van haar de... Uh, L.P. van ja, zuster, nee, zuster. Oh, en een fuchsia, want van zuster Clivia kreeg je een fuchsia. <laughs> Heeft u een stekkie een stekkie, hè? Ja, zing het eens. Heeft u een stekkie, een stekkie, een stekkie... Heeft u een stekkie... Van... Oh, nee, wilt u een stekkie? Ja, nee, nog een keer. Nee, ja. <laughs> ja, Nee. <laughs> ander keertje beter. Zo, zo, zo krijg ik je niet. Nee, nee, nee maar het leuke is... Uh, hij heeft waarschijnlijk hele goede gedachten... of dat weet ik wel zeker, hele goede gedachten over mijn moeder. Ja. Hij, ze hebben haar alleen niet lang meegemaakt... want toen hij zes, zes jaar was, overleed ze. En nu wordt hij volgend jaar vijftig. Maar als ik een plant krijg... Is het een fuchsia? Ga bij hem in de tuin kijken voor zomers. Oh ja. Staan fuchsia's. Goh. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Ja. Maar het dat... is de enige, enige plant uh, die hij kent? Nee, nee, nee, nee, nee. Want zijn vrouw, zijn moeder en zijn zus zijn allemaal plantengek mm. en bloemengek. Mm. Wij doen van alles en nog wat zelf met bloemen. Ja. Wat doe jij dan met bloemen? Nou, ik koop dus uh, twee bossen bloemen zaterdag. Ja, iedere, ik... iedere zaterdag? Ja. En daar maak ik, ja, of de bloemen mo moeten nog niet verwelkt zijn. Maar de Lysiantum, die staan het langst. En daar kan je ontzettend veel mee doen. Ze zuipen water. Maar dan maak ik eerst een twee of drie bossen. En dan, als er één verwelkt is, dan haal ik er een paar uit. En dan arrangeer ik weer wat anders. Hm. En wat betekenen die bloemen dan voor jou? Of de aanwezigheid van bloemen in je huis? Want je hebt het dus, je wil niet zonder. Je wilt nee, maar, het moet wil moet echt... altijd bloemen zijn. Ik wil altijd, uh, ja, dat, uh, laat ik, ja, dat vrolijk je huis op. En vooral als je dus. Ik heb donkere meubels, en naast dan daar vrolijke bloemen op staan. Ja. En ik woon in een appartement en in de hal. Daar zorg ik ook altijd voor dat er bloemen zijn. Ja. Ja, het is, het maakt echt, de aanwezigheid van bloemen in huis dat maakt echt ontzettend veel uit. Ja, en dan de een of de andere bloem. Ik heb dus nou violieren, Nou, die ruiken zo ontzettend lekker. Net als leletjes van dalen. Dat ruikt allemaal zo lekker. Ja. En er zijn tegenwoordig maar zo weinig bloemen die echt nog goed ruiken. Want ik zag laatst een bosje laterus. Ik wou eraan ruiken. Nou, ze ruiken niet meer. Hoe hmm. komt dat? Overgeteeld, hè? Doorgeteeld ja. of wat dan ook. Ja. Voor de grote productie. Ja, maar ze zijn wel bezig met sommige bloemen weer terug te kweken... dat ze toch weer een geur krijgen. Ja. Dan moet je weer door blijven veredelen. Dat kan natuurlijk wel weer. En kennelijk vinden we dat, vinden dat wel fijn. Juist, juist, juist die geur. Maar... Ja, ik vind het heerlijk. Maar ja. er zijn ook mensen die vinden het verschrikkelijk. Maar ik vind het heerlijk. En kan je goed tegen verwelken het verwelken van de bloemen in huis. Want dat krijg je dus ook uh, iedere week erbij. Ja, maar als ze mogen verwelken... Maar als ze nou erg lelijk worden, dan haal ik er wel er uit. Ja. En als ik er het dan de het filters uit moet halen, dan wordt het weer een kleiner vaartje. Hmm. Ja, grappig. Trouwens, het uh, is nog steeds leuk, hè? Uh, ja, zuster nee, zuster. Ja, natuurlijk. Ik heb de hele. <laughs> ik heb voor mezelf een videoband gekocht. Want ik wilde dat ik hem altijd eventueel zou kunnen draaien. Ja, dat doe je dan niet meteen, maar je hebt hem wel. Maar ja, ja, ja. Ik had het zo grappig vond dat het maar een paar afleveringen zijn geweest. Wat zijn er? Een stuk of zes of zo? Zeven, toch? Het, heel weinig. het zijn er heel weinig. En er was er ook heel weinig van over. Ja. Maar ja, er zijn van die dingen... Omdat je dus gezamenlijk met je kinderen zoveel plezier ervan gehad hebt. Ja. En ze kenden ook alle liedjes. Er zijn meer dingen. Van Oebelen kenden ze ook alle liedjes. Maar dat is net de periode geweest dat mijn eigen kle kinderen klein waren. En dan zit je met z'n allen ernaar te kijken lekker. Heerlijk. Heerlijk. Heel goed. Nou misschien, dat, dat, nou, misschien kunnen we nog wel iets laten horen, maar dat hoeft niet eens. Want we weten allemaal waar het over gaat. Irene, ik dank je wel. Graag gedaan. En goed aan de fuchsia's. Ja, dat zal ik doen. Dank je wel. You got my heart on the string. Yeah, you know you do. If I ever see you again, I'll be your toy on a string. Yeah, you know it's true.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 heet uh, Mama's Gun. Nou, een lekker vrolijke titel ook. On a String. Aan een draadje. Het is vijf minuten voor, half twee. U luistert naar Kazaluna van de NCV op Radio 1. Uh, ik krijg een mailtje binnen van Marianne... die vrolijk is geworden van het gesprek met Dorien van den Berg. Leuk, zo'n vrolijke uitzending. Of ik wat met een bijzonder bloemstuk heb gehad. Ja, op mijn trouwdag, zo'n kleine 40 jaar geleden... kreeg ik van mijn man een bruidstuk... Zo mooi, zo anders. Ik was er helemaal verlegen mee. En ik kon pas na een tijdje zeggen dat, het, dat, dat, dat ik het wel koninklijk mooi vond. Iedereen om me heen was er ook helemaal weg van. Tot ik te horen kreeg van de maakster, die mijn getuige was... dat zij hetzelfde boeket voor onze koningin een maand geleden had gemaakt... bij de opening van de Florianen. Hm. Ik vond het zo mooi en apart dat ik me niet dacht toch wel een beetje koninklijk voelde. En het klopte dus helemaal, Marianne... het koninklijke gevoel bij... Um, de Bloemen, een gedicht van Remco Kampert... dat het net een beetje een an andere kant op slaat. Ja, rozen, heet het. Dit zijn rozen voor je en alle poëzie. Dit is mijn mooiste pose, die van liefdesacrobaat. Zwevend, schijnbaar moeiteloos, maar met krampende tenen... boven een bed van rozen en doornen. Ik zal je nu beschrijven. Kijk, ik teken rozen op je huid. En jij doornen op de mijne. Goed, ik ben acrobaat. Is er een mooiere pose? Pose van gevaar. Balancerend tussen begeerte en verweer. Ik stijg, ik val en onderwijl. Ik teken rozen. Rozen. Rozen. En dit zijn rozen. Remco Kampert. Willy, ja? ben je ook een dichter? Uh, soms, ja. Echt waar? Soms, is, ja, zeker. Maar dan niet over, over rozen. Dat is wel mijn lievelingsbloem, zeg maar. Ja. Maar uh, gedichten over rozen is natuurlijk verschrikkelijk. Dat kan helemaal niet meer, hè? <laughs> nou, wel toch. Je hebt er hele mooie dichters bij. Die prachtige poë poëzie heeft, heeft geschreven omtrent de rozen. Ja? Ja, rozen is een symbool. en staat gelijk aan, aan liefde. Aan gevoel. Dat soort dingen. Ja. Dus is de roos jouw lievelingsbloem? Ja, ik, uh, ik fotografeer uh, vaak veel. Dat is een hobby. En als ik van mijn werk fiets, dan kom ik een uh, roos tegen. En die kan ik dan maken op trouwens. En dan zet ik ze op mijn computer en dan ga ik ze bewerken. En dan stuur ik ze door naar mijn uh, goede vriendin in uh, Peru, oh. in Lima. Dus, dus je stuurt foto's van rozen naar Peru? Ja. ja. En, en hoe is dat zo gekomen? Ja ik heb haar een keer uh, nog een keer gezien op het site, ik bedoel ik ook op huis en op Facebook, maar dat was voor twee jaar terug. heb ik haar leren kennen en uh, ja ze heeft wel belangstelling. Van, ik, ik, ik, ik maak art, art dat was zeggen, uh, van be, van mijn bestaande foto's maak ik dan art. ja en uh, die zijn zo bijzonder, dus ja, ik vind het is gewoon heel fijn om dat te delen met haar. ja een soort brieven zijn het. Ja, in principe wel. Dus elke foto voor mij zegt is een soort brief. Ja. En uh, weet je, is dat, heeft zij dan een bijzondere liefde voor Roos... of komt het omdat jij er zo van houdt? Nee, joh, ze is uh, ook een uh, bijzondere liefde voor ja. Roos. En wat doet ze daar trouwens in, uh, in Peru? Ze is een advocaten. advocaat. Ze werkt op een advocatenkantoor. Hm. Dan gaat het goed? Nou, goed. Ze heeft een hele slechte basin. En daar leidt hele kantoor onder. Ja. God, dan ben je helemaal naar Peru gegaan en dan heb je nog een slechte bazin. <lacht> ja, dat is, dat is lullig. Ja, dat, nou ja, ik ben er nog niet geweest. Maar binnenkort, ik toch een keer gaan helemaal maar echt ontmoeten. Ja, ga je dan een bloemetje meenemen? Ja, zeker. Dat doe je ook echt, hè? Ja, dat doe ik echt. Want het is Top. nogal een operatie volgens mij. Als je een, een bosje rozen mee wil nemen, helemaal naar... Hoe lang is het vliegen? Oeh, dat vraag ik me wel. Ik ja. tien uur. Ja. Maar hoe doe je? Hoe ga je dat dan doen? Nou, ik hoop aan ter plekken rozen. Oh, dat ja. Die hebben ja, echt gigantische mooie winkels daar, zo'n bloemenwinkels. Ja? Hij is ook wel eens foto's gestuurd van wat er allemaal te kopen is qua ja. bloemen. Maar ja, heel bijzonder. Ja. En, het is, en het is een uh, symbool van liefde. Ja, uh, van echtheid, trouw. Hm. Dus, dus eigenlijk uh, hou je hou je ook van je, die vriendin in Lima? Dat zeg je er ook mee? Ja, dat zeg ik ook. Uh, ja, gevoelens zijn wederzijds. Maar oh. ja, zit wel een beetje ver weg. <laughs> ja, maar goed. Kijk, als ik op huis ben, dan kan ik elke dag, haar nou ja, elke dag, maar dan kan ik gewoon met haar chatten en ik kan foto's foto met haar. Ja. ja. Dus dan is het ook weer dichtbij, in principe. Ja, ja nou dan, kunnen, dan kan zo'n roos, of die foto's van rozen, kunnen dan veel zeggen hè? Ja. ja, en ik heb de Diro's ook een speciaal naam gegeven. De heet dat Carmen Cita. Carmen Cita, zo heet ze ook. Ja. Nee, ze heet Carmen. Oké, okay, ja, ja. Ja, wacht, prachtig. Uh, Willy, nou, ik hoop dat je een keer naar Peru afreist. Ja, dat wil ik inderdaad het weten. Ja? Heel ja? Ja, goed. Hé, hey, dankjewel. Fijne uitwerking. Ja, fijn uit ja daar. En dan mailt Saskia mij ons. Ongeveer anderhalf jaar geleden waren onze zoon en ik aan het winkelen. We stonden even stil om te bedenken welke winkels we zouden gaan bekijken... toen er plotseling een jonge vrouw naast ons stond. Ze vroeg mij of ze mij een bos bloemen mocht aanbieden. Nou, dat ik verbaasd ja knikte, vertelde zij dat de bosbloemen een geschenk was van de stad Schouwburg in Almere... waar ze die ochtend had gewerkt. En omdat ze nog tal van dingen op die dag te doen had... en geen tijd had om de bloemen te verzorgen... wilde ze iemand blij maken met die bosbloemen. Dat overkomt mij nou weer helemaal nooit. Nadat ik haar hartelijk bedankt had, liep ze met snelle vaart weg... mijn zoon en ik totaal verbijsterd achterlaten. Ik heb haar nog een bedankje toegeroepen waarop ze nog even haar hand opstak. Deze daad heeft mij enkele dagen beziggehouden. Het is ongelooflijk dat zo'n simpel gebaar en leven enkele dagen vreugde kan geven. De bloemen hebben nog twee weken op het mooiste tafeltje in de huiskamer gestaan. En wie het ook maar wilde horen, kreeg dit fantastische verhaal te horen. Ik weet niet wie het was, ze had er ook nooit meer achterkomen. Maar ik wil haar hierbij... Nogmaals, hartelijk bedanken. Kijk, dat vind ik dat is verrukkelijk. Gewoon bloemen krijgen van een wild. Daar kun je zo, echt zo blij van zijn. Het verbaast me altijd dat... Uh, misschien is het u ook wel eens opgevallen... als u in een concertzaal zit... standaard krijgt daar de dirigent of de solist... die krijgt daar bloemen. Altijd zo'n mooi, soms fijn gearrangeerd boeketje. Altijd klein. Dat ja, was bij de koningin. En wat doen die dirigenten? Die geven het meteen weg... Echt, echt, ze houden het nooit zelf meer. Dat hebben ze al zo vaak gehad, overal in de wereld. En ze zitten op een hotelkamer en ze reizen morgen weer door, dus ze geven het weg. En eigenlijk is dat zo'n treurig gebaar. Zelfs die eerste solisten, de eerste cellisten of de eerste Het zijn altijd vrouwen die, die, die de boeketten krijgen. Soms een trompetist, als hij een mooie solo heeft gespeeld. Die zijn daar ook eigenlijk niet blij mee. Je ziet ze altijd even een beetje verlegen om zich heen kijken. Ja, why me? Waarom krijg ik hem dan? Er zitten nog honderd man in zo'n zo orkest. En ook van, maar waarom geef je het weg? Ik moet die dirigenten daar toch eens op aanspreken. Het is niet in de haak. Geef het dan na afloop. Dat is misschien nog leuk. Het is heel raar. Het zit... Gooi het in het publiek. Is ook een idee. Doe iets. Geef het aan mij. Geef het op straat aan iemand weg. Maar niet meteen zo gratuit. Ik ga, nee. Het is dat ik het erover begin. We zullen het eens met die dirigenten erover hebben. Goed. Annemiek. Hallo. Hallo. Goedenavond. Ja. Um... Ik, uh, ik hou heel veel van bloemen. Ja, dat komt ook. Net als iedereen. Nou. Nou, gewoon, uh, ja, gewoon, het, het, het, het is de, het leven. Het is uh, vooral als je bijvoorbeeld de uh, eerste bloemen. De uh, narcist bijvoorbeeld. Dat is niet de eerste bloem, maar gewoon dat is de mode van de lente en zoiets. Hm. Maar mijn verhaal ging eigenlijk. Uh, ik wou het over de bollen hebben. De bollen. Bolle. Ja. Ik ben een bloembollen dochter. Een bloembollen dochter. Een bloembollen <laughs> boer, dochter, dochter. En uh, mijn vader die had altijd uh, wel uh, dat hij eigenlijk voor zijn eigen uh, ja, stuntjes had of zoiets. Ja. En uh, ik weet nog zo goed dat ik als kind zijn uh, uh, kwam die thuis met een heel klein zakje uh, uh, bolletjes. De uh, en die, uh, dat waren de eerste krokussen die ver, uh, verkocht werden onder de naam Artschenk. Ach. Uh, Zo'n uh, bolleboer <laughs> die uh, veredelt het en die geeft er dan een naam aan. Het waren de jaren zeventig dat uh, Artschenk furoren maakte. En... Ja, Olympische ja. titels weggesleept in Japan ja, en, en overal, ja. ja. En ik, ik zei net dat ik het was in de jaren 70. Maar hij is in 74 overleden, dus daarvoor was het in ieder geval. Oh. Want ja, daarna kon hij ze niet meer kopen. Nee. Maar uh, gewoon een klein zakje was het. En daar uh, had hij dan 5000 gulden voor betaald. Wat? 5000 gulden voor, ja, tig bolletjes. Huh? Maar uh, ja, dan, uh, dat, dat, dat was wel iets wat mijn vader dus echt heeft, uh, had. Sorry. Dat hij dat dus dan uh, gewoon uh, als geitje kocht. En uh, gewoon uh, daar dus, uh, nou ja, dat is uh, een hobby van hem. Ja, een duur hobby. Ja, ja maar goed. Uh, ja, hij werkte ook keihard ervoor, Dus, dus uh, ja. ja, kunnen. Maar ja. goed, dat... Dat gesprek die. die, die van, uh, van tussen ja. 12 en 1 riep Suksan bijvoorbeeld allemaal op bij mij. Het was hartstikke leuk om. Uh, leuk gesprek om te horen. Ja, want je hebt allemaal zelf ook herinneringen aan. Uh, aan, het, aan het kweken, dus. Uh, ja. van, van bloembollen in dit geval, ja. Ja, en uh, mijn broer heeft het overgenomen. En uh, ik zeg altijd dan van zolang hij op die bollen op dat bedrijf zit zal ik elk jaar blijven bollen pellen en zoiets en uh, ja dan ja, komt het seizoen er weer om aan het is gewoon zo geweldig is het hard dus, werken bloembo euh, bloembollen pellen want dat is dat, dat... Nee, ja, ja goed, uh, ik, ik ken het niet goed, het, ik, ik heb geen vlugge handen, maar oh. uh, gewoon, het is toch de geur, dus uh, ja. De, de, je, de, doet, je doet toch mee, je doet toch echt gewoon ja, mee, ja. uit lo loyaliteit aan je familie. Ja, wat goed zeg, ja. wat geweldig. Ja, ja het is ook, uh, ik kijk het toch, elk jaar weer uh, rond deze tijd begint het toch wel weer te skriebelen. Ja. Mijn zoon die werkt dus bij een andere grote de bedrijf, maar die, die werkt dus ook in de bolle. Ja, het, het is ja. toch iets uh, wat, ja. je, wat, wat bij ons hoort. Het is een aparte wereld, hè? Zeker. Ja. Het is leuk. Ja. En hou je ook nog, je ook nog van bloemen? Ja, ja. Uh, mijn lievelingsbloem is eigenlijk de zonnebloem. Waarom? Ja, ik vind het zo geweldig. Zo'n zo, zo, zo, zo, lente. Zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo, zonnig zo, zo, ja, gezicht. En ja. Allemaal inderdaad. dezelfde kant op. Ja. Ik ben nog wel even verbaasd over die, die, die, zo'n zakje bloembollen artsschenk geheten die 5000 euro kostte. Dat, dat, ja. dat, daar, ben, daar kan ik nog even niet helemaal overheen komen. Ja, daar kom ik nou ook weer op. Van toen mijn vader overleed. Toen hij. Uh, ja. Toen uh, was het dus de tijd dat het verkocht moest worden, de bollen. De ja. tijd was in augustus. En toen uh, was het dus... De, hij kon dus uh, die, de prijs niet krijgen voor zijn bollen die hij wilde hebben. En hij is zondags overleden. En maandags uh, werden we gebeld door de handelaar. Dat hij wel zijn prijs had. Toen dus zei mijn moeder al uh, van, goh, hij zou me gezegd hebben van, uh, zie je wel, als je op je strepen blijft staan, dan uh, <laughs> krijg je je prijs wel. Ja, nou, ja. ja. maar dat hij dat zelf niet meer heeft kunnen zeggen dan. Nee, maar, maar goed, hij heeft het toch wel meegekregen. Ja, en jij hebt het nu kunnen zeggen. Ja, zo is het. Annemiek, eh, fijn dat je dat kon doen. Ik dank je wel. Oké. Okay. En een goede nacht. Ja, hetzelfde. Dag. Daag. Bijna vijf voor twaalf, ik zet wat dingen op een rij. Wat simpele gedachten, dansen één voor één voorbij. Probeer het los te laten, maar er schiet zoveel door me heen. En het is bijna vijf voor één. Voor slapeloze nachten, ook die van lichtere laaien, is er altijd Casaluna. Ja, zo. Conversatie met mijn bloemen is een gedichtje van Paul Snoek. Dat is een mooie dichter. Ik weet het, bloemen. Gij die aan mijn venster staat en luistert naar de houten stemmen in de straat. Langer dan mijn naam zult gij bestaan. En luisteren naar de straat, die mij s'morgens als een vogel loslaat in de tuinen van de dag. En die me s'avonds, als de bloemen aan hun venster slapen, vraagt of ik gelukkig was. Gij weet het, bloemen. Gij die aan de kleuren namen geeft en luistert naar mijn kleine gebeuren in de straat. Dat ik een wezen ben dat tussen mensen staat en dat alleen is. Meer alleen dan aan mijn venster in zijn kleine kooi... de blinde vogel die zijn meester haat. Wij weten, bloemen, dat er in de droefheid vreugde... en wat kleur bestaat. En daarom, bloemen, zijn wij soms gelukkig. Gij en ik. Dus doe maar voorzichtig met die bloemen. Ruben, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Ja, ik bel om te reageren. Want, u had het daarnet over het feit dat als dirigenten bloemen krijgen... ze het gelijk weggeven. Bijna standaard en, meteen weggeven, ja. Bijna standaard. Maar het ging meer om het feit dat als ze het krijgen... het beter was zoals u het vertelde... het zo ondankbaar overkwam. Het lijkt zo, weggeven. ja. Het lijkt zo, maar dat is het helemaal niet. Nee. U moet het zo zien... Dat als een dirigent, een predikant, bloemen ontvangt, dat die de geest en de blijheid, de geest van de blijheid van de bloemen tot zich neemt. Ja. En de bloemen weer doorgeeft aan een ander die zowel geestelijk als fysiek er blijer mee is. Ja. Er wat aan er, er, er meer aan heeft. Nou, dat... Het is. Een bloem die je zo geeft aan een ander, die je doorgeeft aan een ander. Dat daar een zekere bemoediging van uitstraalt. Blijheid van uitstraalt. En de bedoeling is dat als die de bloemen ziet. De bloemen die net ook het mooi koor heeft gehoord. Of een mooie kerkdienst heeft meegemaakt. Dat die bloemen zullen staan hmm. en ook wat weer. ...uitdragen aan degene. Het zij een zieke, het zij een jarige. En dat is de bedoeling ja. van het doorgeven. Ruben, ben jij zelf toevallig uh, dirigent? Ja, ik uh, ben, uh, ik uh, predik uh, zelf. Oh. En ik weet hoe het is om bloemen te ontvangen... ...vooral in een vreemde gemeente. Ja. En dan geef ik ook door. Soms niet eens ja, iemand in de gemeente... ...maar iemand in de trein. En dan moet ik het zien... En ik weet dat mensen ook, al zijn de bloemen soms verdord. Als ze weten dat de bloemen in de kerk geweest zijn. Ja. Of zo een, een, een, een, een, een muzikaal activiteit hebben opgeluisterd. Dat ze die bloemen houden. Ja. Ook in verdorde toestand. Nou dat snap ik. Maar wat ik me altijd vraag. Hè, afvraag, want in de concertzalen. Dus misschien weer anders dan in de kerken of in andere bijeenkomsten. Uh, gaat het soms zo snel bij de dirigenten? Ze hebben hem nog niet gekregen of ze geven hem alweer weg. Hoe kies je dan op zo'n moment als uh, predikant of dirigent? Hè? Wie, aan wie geef je dan zo'n boeket? Nou, is dat de eerste, de beste die je in het oog valt? Nee, het is niet de eerste, de beste. Je moet het zien, want het is een mate van ontvangen. Je ontvangt het, hoe kort ook, je hebt het ontvangen. Ja. Ja, je hebt de bloemen aangeraakt, ja. je hebt contact gehad met de bloemen. Uh, en je, je, je voelt zelf, uh, je hoeft maar in de ogen te kijken, van die verdient het. En waarom houdt je het niet zelf? Nou, ja, je zou het zelf kunnen houden, maar je moet delen. Hm. Uh, vanuit ja. het idee van delen met de ander. En je deelt, een, je deelt bloemen, bloemen stralen liefde uit. En dat is ook het feitelijke. je deelt de liefde. Ja, dat snap man. ik, dat is natuurlijk ook wel... We hebben net een uh, e-mail, e heb ik ook voorgelezen van iemand... die had zomaar bloemen gekregen van ja. wildveem op straat... en die was er ontzettend ja. blij mee. Ja, dat ja. bewijst natuurlijk, dat is een, een aanvulling op wat jij ook zegt. Ja, ik, uh, en ben... je moet het zien, en mensen, kijk die blijheid van mensen... dat is niet gespeeld, is hmm. niet gemaakt. Je kunt het nog zien, ja. je kunt het nog nazien. Je kunt nog zien hoe, hoe, hoe, hoe. sommige mensen die... die doen het lijkt dan alsof ze een soort schietgebedje doen. Ja. Want ik ben gekozen. Je moet het zien. Stam maar, maar op het station Utrecht en geef iemand waarvan je zegt van, hey, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Ja. En dan ga je naar Sammy toe en je geeft die Sammy een bloem. Ja. Mooi. En dan wordt die Sammy wel blij. En dan kijkt die wel omhoog. Verschrikt. Die kent jou niet. Maar ook, die kent jouw intenties niet. Maar het gebaar komt wel over. Ja. Het raakt Mooi. Geweldig. Nou, dat vind ik fijn dat je, dat, dat je die correctie heeft hebt aangebracht ja, op mijn verhaal. Ondankbaarheid. Nee, dat snap ik. Nou, gelukkig. Daar ben ik heel blij om. Ruben, ik dank je wel. Alsjeblieft. Ja? Dag. Ja. Um, ik, ik krijg een andere e-mail van, uh, van Ria. Die mailt dat zowel mijn zoons schoonzoons als dochters en schoondochters... allemaal bloemen van haar krijgen op hun verjaardag. Ook nu ze allemaal op zichzelf wonen. En toen dat nog maar net was, dacht ik dat dat niet meer moest doen. Maar ik begreep al gauw dat ze allemaal toch wel bloemen van me verwachten. Dat kun je als kind zo fijn aan je ouders uh, duidelijk maken. Voor mijn oudste zoon, 44, moet ik altijd van tevoren bloemen bestellen... want voor hem zijn echte bloemen gele freesia's. Gele freesia's zijn tegenwoordig niet meer zomaar altijd te koop... want een, dat is een ouderwetse bloem... Tegenwoordig heb je ze in allerlei andere kleuren. Hij zelf weet dat niet meer. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat komt omdat hij als vierjarige... zes weken in het ziekenhuis lag en als enige op de kinderafdeling bloemen kreeg. Jawel, gele freesia's. Toen laatst vrienden van mij als tweeling hun 65ste verjaardag vieren... heb ik bewust de vrouwelijke helft een bon van de drankenwinkel gegeven. en De mannelijke, een bloemenbon. Je ziet, ik ben ervoor dat mannen... Ook bloemen krijgen. Dankjewel, Ria, dat is erg geestig. Heel goed. Cheert, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik, misschien hoor je het, maar ik ben ook ik ben een man. Ja, ik hoor het. Ik, ook ik heb bloemen gekregen. Van? Uh, van onze kerkgemeenschap. Uh, ik ben lid van de uh, ja, uh, Nederlandse hervormde kerkgemeenschap. Noem ik het zelf graag. Uh, tegenwoordig een protestantse kerk uh, in Zandvoort. En uh, daar heb ik uh, uh, toch in een periode regelmatig bloemen van gekregen. Ja. En dat heeft mij bijzonder gestimuleerd om in... um, uh, zeg maar het gezondheidsproces waar ik wat in gang gebracht word was, uh, voor te zetten. Was dat een moeilijke periode, Tjeert? Ja, ik heb in heel zwaar weer gezeten. En wat voor weer, wat voor weer was dat? Nou, zowel psychisch als lichamelijk. Oké. Okay. Ja. En, dat, en, dat, en dan, dan, dat is eigenlijk zo'n eenvoudig gebaar, hè? aan de ene kant bloemen geven. Maar dat, kan jou, dat heeft jou geholpen, er doorheen gestemd. Ja, geslekt. zeker. Nou. Ja, dan wordt, het, dan wordt het bezorgd. En dan werd het meestal bezorgd bij mijn moeder, die vlakbij mij woont. Ja. En ja, die ik dan ook bloemen gaf en geef. Maar uh, dan werd het bezorgd en dan gaat mijn moeder dat door aan mij... Hm. En ja, dat, was, dat gaf me altijd zo'n enorm warm gevoel. Ja. Want ja, zo'n gemeenschap, die is echt dan met je verwant. Ja. Want uh, naar de hand wordt het dan ook vermeld in het kerkblad. En dan kun je dat nazien wie er allemaal kerkblo kerkbloemen heeft gekregen. En dan zie je jezelf staan, denk je: Ach wat ben ik toch vereerd? Ja. <laughs> eh? ja. en, uh... Bijzonder. Ja, dat, dat, dat geeft een heel goed gevoel. Gebeurt het nog steeds? Nou, ik zit inmiddels een beetje vaarwater, dus het hoeft niet meer zo. <laughs> nou, <laughs> nou daar prijs ik je gelukkig mee. Ja, dank je. Ja, heel goed. Sjeerd, uh, ik, ja, ik wens je nog een goede nacht. Ja, ik wens en... je ook een goede en nog verder. Alle goed. Dag. Dag. Dag. Ik ga nog één uh, gedichtje, gedicht, wat langer gedicht, van Ida Gerhard naar voren halen. Dat vind ik ook wel een hele mooie. De Akerlei. Er staat achter de zaakjes duurder. dus ik denk dat het dure het plantje geschilderd heeft. Dus dat het niet alleen maar de plant zelf is, maar ook het schilderij. Toen hij het kleine plantje vond, boog hij aandachtig naar de grond. En dan, om wortels en om mos, groef hij de fijne aarde los, voorzichtig, dat zijn hand niets schond. Behoedzaam, rondom aangevat, droeg hij het langs het slingerpad van bos en akker voor zich uit... En Schoof het thuis in het licht der ruit zoals hij het gevonden had. Dan, fluitende en welgezind, mengde hij zoekend eerst de tint, diep blauw en zwart ineengevloeid, met enkele druppels rood doorgloeid, dat het tot purper samenbindt. En uur aan uur trok stil voorbij. Zo diep verzonken werkte hij. Dat het hem soms was of zijn hand de vezels tastte van de plant. Zo glanzend kwam de omtrek vrij. Totdat het gaaf te prijken stond. De wortels schemerend afgerond. Het uitgesprongen groene blad scherp in zijn karteling gevat. Tegen de lichte achtergrond. De bloemkroon, purperviolet. De hokjes om het hart gebed. En boven de geknikte steel de honingsporen. Het juweel, vijfvlakkig, kantig neergezet. In het vallend donker toefde hij nog dralend bij zijn akelei. Dan, in het laatste licht van het raam, schreef hij de letters van zijn naam. En het jaartal, glimlachend erbij. Ida Gerhard. Um, is dat? Endo is denk ja. ik wel zo'n beetje de laatste in de rij. Nou, misschien nog niet ja. helemaal. nacht, ja? Hallo? Laatste in de rij. Nou, misschien. Ja. Wat een geweldig gedicht, zeg. Mooi, ja. de ja, ja, de, de meesteres, Die, het die, die, het die de hand zo? van... Hè, wat zeg je? Heet het ook zo, Akelei? De Akelei, Akele, ja. Akele. Oké, okay. okay, ik heb het verzameld werk van hier in de kast staan... maar ik kende het niet. Nee. Uh... Nou, ik moet je zeggen, ik vond het op internet... en het is genomen uit het tijdschrift Tijd en Taak. Dus ik ja. kan je niet zeker, met zekerheid zeggen... dat het ook in haar verzameld werk is opgenomen. Oké. Okay. Maar goed, ik ben een jij het me over. De hand van de dichter... Uh, ja. Uh, geweldig. Ja. Ja. Nou, blij dat je dat ook vindt. Hou je ook van bloemen? Of alleen van pozen? Ja, ik wilde iets zeggen. Want het ging eigenlijk om rozen. Ja. En, uh, ja goed. Ik, ik, ik uh, woonde als kind in een dorp. En, in een huis. En daarnaast was een boerderij. Dat was een heel hoog opgaande muur. En daar stonden... En ik begrijp het eigenlijk nu... Dat ik het vertel eigenlijk niet. Maar goed. Het was Die hele hoge muur was... Vervuld van rozen, ja. met allerlei kleuren. En, die, en dan brachten ze op mijn kamer. Ik ben een nicht, dus uh, ik hield altijd heel jongs als jongen van bloemen. En al die onzin die je net verteld dat mannen elkaar kaarsje bloemen kunnen geven... is natuurlijk ook helemaal krankzinnig. Maar goed, ik had die, die rozen op mijn, mijn kamer altijd. Het was, was langer duur, natuurlijk in de zomer. Maar, en nu woon ik in de pijp al heel lang, uh, tientallen jaren... En hier is een heel goed beleid gevoerd... In de, in, de, in de zogenaamde Noordpijp in Amsterdam... waar men uh, heel veel geveltuinen heeft aangelegd. Mm. En uh, de, op zich al heel, heel erg goed natuurlijk, hè? Maar mm. ook heel erg veel rozen. Als je nu door de Noordpijp in Amsterdam uh, uh, loopt... dan kom je de ene kanszinnige hoeveelheid rozen... Van, van elke kleur en elke oh, ja? tegen. Uh, duinroosjes... Uh, weet ik veel, maar krankzinnige hoeveelheden. En dan ruik ik eraan als dus ik er En dan moet ik natuurlijk aan mijn jeugd denken. Ik ben heel gedepriveerd geweest gedurende tientallen jaren. Gedurende tussen mijn jeugd, daar weer die roos, en nu weer de noordpijp. Nou ja, en, da en dat is dan heerlijk. En dan ben je weer even terug. Ja. Dan ben ik heel even weer terug. Ik ruik eigenlijk weer even terug. Was je gelukkig als kind? Uh, wat dat betreft wel. Oh. Is dat een beetje een diplomatiek antwoord? Een ja, een beetje een diplomatiek antwoord. Het is gewoon een vermijdend antwoord. Maar ik moet eerlijk zeggen dat. Uh, ik heb ooit mijn vader verpleegd. En toen uh, die lag op sterven. En toen was hij dood. En toen kwamen er allemaal geweldige rozen in zijn sterfkamer. Dat is de andere kant van de medaille. Ja. En toen liep de, de, de, de, Bas de huisarts weer aanwezig. En zei: Oh, nooit rozen bij een stervende. Oh, en niet? Heel toevallig vanmiddag rook ruikt, of hoe zeg je dat, snoof aan, aan een roos, rechts onderweg in een supermarkt. Ook op een hele op open hier in Amsterdam. En toen moest ik opeens denken aan die scène in de sterfkamer van mijn uh, vader. En uh, ja, toen dacht ik, god, misschien is het toch wel iets zoetelijk, al die rozen. Maar waar, waarom <gacht> mocht het niet van die arts, weet je dat? Heb je idee? Nee, ja, omdat het, omdat het heel omdat het, de sterfgeur uh, verergerd, scheen het. Oh. Dat weerde hij althans. Ja, ja. ja en, ik, en, en ik geloof dat ook wel. De ver verrotting bedoel je eigenlijk? Dus. Ja, en dat de troost daar. En toen, toen, ik vanmiddag, dus, uh, toen ik vanmiddag... Ja, ik weet niet hoe, hoe dat dan opeens komt... En een roosrook ja. langs wandelend. Ja. Uh, echt, ja, betrekkelijk oppervlakkig, natuurlijk. Nee, maar. Nee, en maar... moest ik aan, aan, aan terugdenken. Nee, maar ik vind het wel mooi. Ik een beetje anderswaarde. Want het is ja. natuurlijk wel. We hebben het eigenlijk niet over gehad. Maar het is volgens mij iets wat in de romantiek, in de romantische literatuur. Dus de 19e-eeuwse literatuur. Een, een grote rol speelt. Die combinatie van het verwelken, sterven, doodgaan en schoonheid. Ja. En daar zit je natuurlijk met die bloemen. zit je daar middenin? Ja. En daar raak je aan met deze herinnering eigenlijk. Ja, er is veel er ben ik over geschreven. Ik had me erover van gebaasd. Niemand de bekende... Uh, nou ja, you, heeft aangehaald. Rose, Rose, Rose. Rose, en any other name enzovoort. Maar... Wat daar een beetje... Nou, goed niet in die traditie die u vermeldt. Maar... Ja, je... Wat je trouwens ook heel ja, contemporains, dat als je op de markt bloemen koopt... dan... dan, dan, dan, dan die ruiken bijna nooit, hè? Je kunt nee, niks aan, aan, aan, aan lenen Moet je duurdere bloemen kopen. Als werkelijk leven, de geur, ja. zo ontzettend ja. belangrijk is... Ja, Denk die, aan de mijneleiders van Poest. Ja, die ook terugvoert. Sorry. Die ook terugvoert naar de jeugd. Je bent een proestiaan, ik hoor het al. Endo... Mooi dat, je, dat ik je er even gesproken heb. Ja, en wat goed dat ze in de pijp een beleid voeren uh, met geveltuintjes. Dat is ja, mooi om te horen. Ja, ik dank je wel. kort afgebroken de bezuiniging ja. van de deelraad natuurlijk. Maar, maar dat terzijde. Maar dit helemaal terzijde. Terzijde van de gevel. Ik dank je. Ik wens je een goede avond en nacht. Hij was al weg. Goed. Zometeen natuurlijk nachtzuster. De nachtzuster van Max, Astrid de Jong. Uh, morgen heeft Klaas Drupsteen Ando Rox de gast. Die heeft een boek geschreven. Hij is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Het leven is geen feest. Dus je hoeft ook niet zelf de, vingers, de slingers op te hangen. Goed, de narigheid hoort erbij, is zijn stelling. Dit is de voicemail van Casa Luna. Narigheid hoort erbij, net als feestslingers. Uh, in gesprek met Ando, zou je hem kunnen vragen, Klaas... Van welke ervaring in zijn eigen leven heeft hij echt moeite gehad om het te verwerken? Om te aanvaarden. Zeker nu. Dag. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.